Moet in 2013 helemaal klaar zijn. In Marokko krijgen de premier en het parlement meer bevoegdheden. Verder krijgen vrouwen meer rechten en wordt het Berbers een officiële taal naast het Arabisch. Meer dan 98% van de Marokkaanse kiezers heeft voor deze hervormingen gestemd. De opkomst in Marokko voor het referendum over de hervormingen was met ruim 70% veel hoger dan verwacht. Koning Mohammed wil met deze staatsrechtelijke vernieuwingen voorkomen dat de opstanden in een aantal Arabische landen overslaat naar Marokko. Toch blijft er kritiek. Veel Marokkanen vinden dat de macht van de koning nog steeds te groot is. Zo houdt hij de leiding over het leger, de rechterlijke macht en de moskeeën. Luchtvaartmaatschappij Tiger Airways mag een week lang niet vliegen binnen Australië. De luchtvaarttoezichthouder heeft twijfels over de veiligheid. In maart werd de maatschappij uit Singapore gemaakt de training van het personeel en het onderhoud van de vliegtuigen te verbeteren. Maar de afgelopen tijd deden zich toch een paar incidenten voor. Tot twee keer toe vlogen toestellen van Tiger Airways te laag bij het aanvliegen van de luchthaven van Melbourne. Door het verbod zijn 35.000 passagiers gedupeerd. Het is de eerste keer dat in Australië alle vliegtuigen van één luchtvaartmaatschappij aan de grond worden gezet. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten veel bewolking. In het zuiden en westen zijn er flinke zonnige perioden. Maar lokaal kan er een bui vallen. Het is maximaal 19 graden. Morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Hier is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Maarsen en Knopend Ouderijn, 6 kilometer. Dat komt door wegzaam, weg, werkzaamheden tussen Knopend Ouderijn en Everdingen. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem... staat een file tussen Knopend Ressen en Elde, 5 kilometer. <tieden>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 Dat is nog maar de vraag, want meer dan ooit gaat er gegokt worden met onze premies. De pensioencrisis in Hollandse Zaken, vanavond live bij Max om tien over negen op Nederland 2. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie Margriet Vromans. Goedemorgen. Zonder Kees Boomman dus, maar wel met drie gasten aan tafel... op deze laatste zaterdag van het parlementaire jaar. En het was maar een jaar. In Nederland treedt een minderheidskabinet aan, er moet zwaar worden bezuinigd... en in Europa breekt de crisis uit vanwege de euro. Je zal maar voor het eerst in de Tweede Kamer zitten en dat allemaal moeten behappen. Bij ons aan tafel drie mensen die dit in hun eerste jaar in de Tweede Kamer meemaakten. Twee van hen zaten hier ook aan het begin van dit parlementaire seizoen. Gerrit Schouw van D66, Goedemorgen. Goedemorgen. En Carola Schouten van de ChristenUnie, goedemorgen. goedemorgen. U zat hier toen ook, maar u kwam toen toch nog niet in de Tweede Kamer. Klopt. Daar kwam even wat tussen. Ja, ja. U zit er nu pas sinds een paar weken. Sinds zes en een halve week zit ik nu in de Kamer, ja. Dus uiteindelijk is het er toch wel van gekomen. Toch nog van gekomen. Ook aan tafel derde nieuwkomer, VVD-Kamerlid André Bosman. Vorig jaar nog F-16-vlieger, gestationeerd in de Verenigde Staten. Nu defensiespecialist van de VVD. Ja. Hartelijk welkom. Dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u drieën gaan we praten over uw verwachtingen van het begin van het uh, seizoen. Wat daarvan terecht is gekomen. En we praten natuurlijk ook over de actualiteit van nu. En luisteraars kunnen ons ook zien via de webcam. Ga daarvoor naar onze site troskamerbreed.nl. Goed, zoals altijd uh, pakken we eerst de kranten er eens eventjes bij. Grote interviews vandaag in de Telegraaf uh, met Hans Hille, minister van Defensie. En ook met uh, Maxime Verhagen minister van Economische Zaken, bij de CDA'ers. Laten we eerst even dat interview met uh, Hans Hiller erbij nemen. Hij zegt, in de Tweede Kamer speelt de waan van de dag. Wat vindt u ervan dat de minister zo praat over de Tweede Kamer, meneer Bosman? Ja, de waan van de dag heeft hij op zich gelijk in. Aan de andere kant zijn we met heel veel uh, dingen tegelijk bezig. Uh, we moeten wel focussen op de lange termijn. Uh, maar ook Hans Hille heeft te maken met de waan van de dag. En ook hij moet uh, reageren op zaken zoals ze zijn. En dan kan je, moet je niet de bal naar elkaar toespelen van... joh, jullie leven met de waan van de dag, maar... En ieder moet uh, werken met de waan van de dag. En daar moeten we een slim plan voor trekken. Maar uh, ondertussen ook de focus naar de toekomst houden. Ja, Meneer Schouw, uh, uh, hij heeft het in het interview ook over de manier van omgaan met elkaar. Tussen het kabinet en, uh, of tussen de ministers en de Tweede Kamerleden. Dan heeft hij bijvoorbeeld ook over uw politiek leider. Hij zegt D66-leider Pechtold stond een keer op het spreekgestoelte te vertellen... dat ik het toppunt was van een arrogant bewindspersoon. En toen dacht ik, hoe kan hij dat nou zeggen? Nou, dat kan hij zeggen, omdat daar toen alle aanleiding voor was. Als je het optreden van minister Hiller de afgelopen jaar over ziet in de Kamer... Ja, dan komt hij nogal erg stoïcijns en eh, zeer zelfverzekerd, een beetje overdreven zelfverzekerd over. Hij zou het allemaal wel goed weten. En wat ik heel bijzonder vind eigenlijk in dit interview... is dat hij ja, enerzijds zijn eigen straatje schoonveegt... En tegelijkertijd ook een klap uitdeelt aan de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer zou geen kennis hebben, zou uh, te veel op de korte termijn spelen. En hij, minister Hille die weet het allemaal beter. Dus ja, dat is eigenlijk toch weer een, een bewijs van de stelling... Uh, van Alexander Pechtel toen in het uh, debat. Hij zegt ook in dit interview... Uh, het zijn een beetje haaien. Al, als er ergens bloed is, dan komen de haaien daarop af. Als hij een beetje beschadigd was... dan duikt de Tweede Kamer meteen bovenop hem. Herkent u dat beeld, mevrouw Schouten? Nee, dat vind ik wel heel stellig. Uh, bovendien, wat uh, ik in het interview ook lees... is dat hij zegt, de Kamer die heeft geen consistente lijn... richting uh, de krijgsmacht. Ik heb dat wel... Nou, afgelopen week uh, constateerde ik dat minister Hilla in Brussel... toch een heel andere lijn aan het uh, uitdragen was ten aanzien van Libië... dan de minister van Buitenlandse Zaken, Roosentaal. Dus hij schept zelf ook verwarring richting de krijgsmacht. Maar um, spreekt altijd met één mond, maar dat, in dit geval niet. Dat zou ik ook denken. Um, uh, daar was dus opeens wel onduidelijkheid over. En natuurlijk moet de Kamer ook reflecteren op zichzelf. Er is echt wel wat te verbeteren, ook in onze eigen dingen... hoe we debatteren of welke focus we kiezen. Maar wijst niet alleen naar de Kamer. Kijk ook kritisch naar jezelf, zou ik tegen minister Hillen willen zeggen. Ik zag meneer Bosman even knikken. Uh, nee, het, wat... is een, het is een beetje onduidelijk, vindt u ook? Wat nee, binnen nee, het kabinet? Nee, want... Twee nee. ministers die iets anders zeggen? Nee, daar ben ik niet mee eens. Want in principe is het duidelijk. Wat de minister wel heeft willen zeggen is dat de taak van de, militair, de militaire taak wat duidelijker moet, uh, het moet worden. Het leger moet weer vechten. Het leger moet nou moet een, moet de duidelijke taak uitvoeren. En er is nu een heel ja, een vermenging aan het komen tussen uh, ontwikkelingstaken. Um, en dan wordt een beetje een grijs gebied van wat gaat die militair nu doen. En dan krijg je weer de discussie is nou een vechtmissie of een opbouwmissie. Um, en de duidelijkheid voor de militair moet zijn... het is een, een militaire taak. En dat daar taken bij komen, als dat zo is... dan moet dat helder gecommuniceerd worden. Oké, okay. over ik, ja. defensie wil ik het graag straks verderop in ons gesprek hebben. Vindt u het goed dat we het even parkeren en daar straks op terugkomen? Want ik wilde zo graag ook nog heel eventjes kijken met u... naar het interview met uh, Maxime Verhagen. Ook zo'n groot interview in de Volkskrant. Dan denken wij toch al gauw... twee van die grote CDA'ers die zich even profileren... zo vlak voor het reces. Is er wat aan de hand in het CDA, mevrouw Schouten? Nou, ja, dat zou u aan het CDA zelf moeten vragen. Kijkt nee, u daarnaar? Ik, ik, Vindt nou, u dat er wat aan de hand is? Nou, ik constateer wel dat het CDA, denk ik, nog, nog steeds zoekende is... naar de koers die ze eigenlijk willen varen. Um, door de twee interviews willen ze, denk ik, ook duidelijk maken... Dat, dit, dat er een bepaalde koers is. Maar die wordt niet echt heel breed gedragen... binnen de achterban van het CDA, heb ik de indruk. En dat is jammer... Het CDA is altijd een, een, een partij geweest waarvan je wist waar ze voor stonden en waar ze voor gingen. Um, en nu lijkt het eigenlijk, uh, nu Maxime Verhagen ook uh, de vicepremier is geworden, dat dat een beetje losgeraakt is van de achterban. En um, nou ja, wat mij betreft zouden ze ook weer veel meer daar naar gaan kijken. Wat daar leeft en daar ook uh, een statement in maken in de Kamer. Meneer Bosman, het is wel de partij waar uw partij, de VVD, mee in één coalitie ja. zit. Maakt het een erg sterke indruk op dit moment voor mij? U? We hebben goede afspraken. En de zaken die we afspreken... <laughs> ja, dat is een mantra. Die horen we al het hele jaar. Nee, maar, ja, nee, maar dat vraag ja, ik u niet. Het weet heel goed. Um, maar hoe, en, is, is, de, is de partij? vindt u het CDA, de partij waarmee u in de coalitie zit... vindt u dat een, een, een sterke partij op dit moment? De partij is bezig met opbouw. Die zijn heel sterk bezig van waar ze vandaan zijn gekomen. Er is echt heel veel gebeurd binnen het CDA. Daar uh, wordt opgebouwd, maar daar wordt uh, ook gevochten... om maar eventjes in de, in de lege termen ja, dat, terug te gaan. Nou, dat zijn uw woorden. Ik... Uh, zo zie ik het niet, um, maar er, er wordt wel stevig positie gekozen. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, uh, het belangrijkste is een goede, heldere lijn. En dat is, dat is het belangrijkste. Maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen ja, dat gaat. het CDA... toch eigenlijk met, met twee uh, hele grote problemen te maken heeft. Eén is uh, gebrek aan politiek leiderschap. Want wie is nou de leider uh, binnen het CDA? Je merkt gewoon dat als dat uh, zoekende is... Ja, dan leidt dat tot allerlei interviews met, met pseudo-leiders. De ene in de Telegraaf, de andere in de Volkskrant... En het tweede waar ze een probleem mee hebben is toch de ideologische koers. Uh, het CDA is zich nu verbonden aan een, aan een rechtskabinet. En heeft haar wat meer sociale achterban uh, van zich vervreemd. Maar dat komt elke keer terug eigenlijk. Door uitspraken van Kopperjan, Ferrier, uh, Hanny van Leeuwen. Maar ook bijvoorbeeld vandaag weer uh, de werkgroep die zich binnen het CDA bezighoudt met integratiebeleid. Uh, zegt vandaag in een interview met een van de kranten... dat ze eigenlijk afstand neemt van de integratienota van minister Donner... die we toevallig deze week in de, in de Kamer hadden besproken. Verdeelt dus, hij dus? Bij ja, enorme Zoekende naar een, uh, naar een koers. En het is de vraag of je als politieke partij... die zoveel verlies heeft uh, geleden... of je met participatie in een kabinet een nieuwe koers kan uitzetten. Ja, ik heb er ja, zo met twijfels over. Daar twijfelt aan. u aan. Bosman kijkt daar anders tegenaan natuurlijk. Ja, nou, Want dat u dat... zegt weer, wij hebben goede afspraken. Nee, maar... Nogmaals, het is voor het CDA. Het CDA moet daar vooral uh, zijn best in doen. En het is ook een groeiproces en dat maakt iedere partij mee. Dat kan ik u uh, <lacht> ook meedelen. Zijn Ieder... hij met een grote glimlach, voor wie dat niet kan zien? <lacht> iedere partij <lacht> heeft soms zijn pieken en zijn dalen. En dat zijn ook momenten waarop je dus inderdaad kan, kan herijken... en kan zeggen van ja, maar hoe gaan we nu verder? Herbronnen, dat is wat het CDA op het moment ook ja. aan het doen is. Laten we nog één onderwerp uit de krant erbij nemen. Grote foto's vandaag van een breed lachende Dominique Strauss-Kaan. Na aantijgingen dat hij een kamermeisje zou hebben aangerand, dan wel verkracht. Daarin verschillen ook, verschillende, daarin verschillen ook de verhalen. Uh, lijkt het er nu op dat het kamermeisje zelf... een ander verhaal heeft verteld dan misschien de werkelijkheid is? Hoe dan ook, hij is voorlopig op vrije voeten. Althans, op vrijere voeten mag nog niet het land uit... maar hoeft niet meer in allerlei beperkingen te zitten. Een breed lachende Strauss-Kaan. Wat zegt deze foto u, mevrouw Schouten? Ja, een man die toch denkt dat hij een overwinning heeft behaald. En... Uh, Min of meer zijn gelijk heeft gehaald. Dat is eigenlijk wat ik in die foto zie. Um, ja, dit is een hele lastige kwestie en ik vind hem ook heel pijnlijk. Uh, dus het, het is ook. Ja, wat kun je daar van deze afstand van zeggen? Maar het is in ieder geval uh, wekt het de suggestie um, dat, mens, dat hij toch lijntjes heeft waardoor hij dat goed kan organiseren. Waardoor die goed wegkomt. Ja. Ik zeg niet dat het zo is. Dat, dat, dat ik twijfelt een... wel aan. Nou, het ik. Iedereen heeft toch wel een beetje een, een bijsmaak hier. van. Ja, wat, wat is er nou precies gaande? Wat is er aan de hand? En, um... Dat weten we niet, maar u zegt hij heeft lijntjes. Het is natuurlijk wel een man met macht, meneer Bosman. Ja, ik ben altijd heel voorzichtig. In dit soort gevallen raakt, raakt iedereen beschadigd. Laten we dat voorop stellen. Um, en dan moet je altijd heel voorzichtig zijn met een conclusie te trekken van... Goh, um, hij is in de positie met macht en hij kan aan touwtjes trekken. Dus hij zal er wel goed wegkomen. Uh, want voor hetzelfde geld is datgene wat er verteld wordt niet waar... En dus het gerechtelijk proces moet, moet zijn gang hebben. Er moet een, een goed, goed verhaal uitkomen, er moet goede controle op zijn... er moet een, een goede uitspraak komen van de rechter. En daarvoor ben ik heel voorzichtig met heel snel conclusies trekken... om te zeggen van hij heeft uh, ja. of zijn positie misbruikt... of er zijn verkeerde aanklachten. Gedaan. Maar dus goed, ik... de officier van justitie in Amerika ziet ja. deze zaak niet meer zitten. Meneer nee. Schouw, uh, zo'n officier van justitie is ook iemand die herkozen moet worden ja. natuurlijk. Hè? Dus als hij uh, zo'n zaak verliest, is dat voor zijn carrière ook niet goed. Dat is ook niet goed. Kijk, er ontrolt zich natuurlijk een scenario wat je... Ja, van tevoren niet kan bedenken. Uh, toch een van de machtigste mannen van de wereld valt van zijn voetstuk... Uh, door zijn handen aan een kamermeisje uh, uh, te geven. Nou, iedereen is daarmee bezig en we zijn nu uh, drie, vier weken verder. Uh, en het scenario lijkt, lijkt omgedraaid. Wat hier aan de hand is, dat is natuurlijk toch een, een cultuur... die in Amerika heel sterk ontwikkeld is. Dat is de, de betrouwbaarheid. Uh, van in dit geval het kamermeisje ter discussie te stellen. Ja, als je dure advocaten kan betalen... en als je een handige uh, spinning- en lobbymachine op uh, gang kan zetten... Ja, dan is de uh, lijkt dat het van resultaat de beleids, waar het resultaat uh, waar misschien? het nu is. Maar ik ben het helemaal eens met mijn uh, collega's. We zullen echt de komende weken de feiten moeten... We moeten afwachten, maar het is wel een, een bizar scenario wat zich zo ontrolt. Ja. Laten we maar afwachten tot er een film van gemaakt wordt, want die <laughs> komt er vast ja. en zeker. Het scenario ligt er. Goed, daarmee ja. sluiten we af de kranten voor vandaag. Het politieke jaaroverzicht. En we maken een terugblik op het politieke jaar. Eerst maar eens even het woord aan de minister-president. Maar het leven loopt zoals het loopt. Ik ben op dit moment heel gelukkig. Gelukkig is hij, Mark Rutte. Toch maar mooi premier geworden van een kabinet... waarin de grootste winnaar, PVV, en de grootste verliezer, CDA... met elkaar in zee gingen. Daar had het CDA wel eerst een heus congres voor nodig. En dat zijn beelden die je nooit vergeet. En ik sta hier dan ook als een trots cda in het Valkenburg. Ik ben cda ik blijf CDA. Ik wou nooit van mijn leven van de PVV. Moties en emoties, stemrondes en stembriefjes. De besluitvorming wordt door de partij waar het allemaal om ging... met grote verbazing bekeken. Ik heb heel veel respect voor CDA. Dat is eerlijk, maar Ik vond het net een soort uh, van tuppelweg... een kruising tussen een tuppelweg en een bingo-avond. Een gevecht tussen principes leek het. Maar partijstratege Hans Hille, inmiddels minister van Defensie... vertelde maanden later waar het echt om was gegaan. Nee, de, de, de discussie met CDA was in die end een machtsdiscussie. Wie heeft de macht in de partij? En het ging niet over inhoud. Macht en niet de inhoud, zo werkt dat in de politiek. Het zijn niet onze woorden. De PVV blijft intussen ook niet zonder problemen. De partijleider moet voor de rechter verschijnen en heeft daar weinig zin in. Nee, ik vind het niks. Ik vind die recht al niks. Ik vind de rechtbank niks. Ik vind de rechtszaak niks. En ook de andere leden van zijn beweging worden niet gespaard. Nog maar net geïnstalleerd moet PVV-kamerlid Sharpe... na nieuws over een eerdere werking alweer vertrekken. Dus mensen, ik heb besloten om ermee op te houden. Uh, ik vind het heel erg, met pijn in mijn hart moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ik zie geen andere, andere keuze meer. Achteraf gezien blijken het allemaal maar opstartprobleempjes. Want eenmaal begonnen zit het tempo bij dit kabinet er goed in.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 Kom op. Intussen gebeurt er in de rest van de wereld ook van alles. In de Arabische wereld breekt de lente los. Een Nederlandse helikopter landt op het strand van Libië... en komt daar niet meer vandaan. De minister van Buitenlandse Zaken heeft het er druk mee. Koorie met Jankees, ik probeer het zo nog wel eventjes. Uh, misschien kun jij mij ook terugbellen. In Europa breekt voedselpaniek uit. Tuinders komen in problemen. Komkommers, tomaten, taugé, radijzen, spruiten. Even lijkt zelfs ons bord niet meer veilig. Het echte oude Hollandse radijsgevoel is een beetje aangetast... En dat is vervelend. Die groente is jammer, maar een groter probleem is de euro. De munt van Europa blijkt zo lek als een mandje. Hulp voor Griekenland is nodig, maar het gaat steeds minder van harte. De tragiek in deze wereld waar iedereen met elkaar samenhangt... waar grensoverschrijdende verbindingen bestaan, waar financiële verbindingen bestaan... Ja. is dat hun rommel helaas ook onze rommel is. De euro dreigt een splijtswam te worden binnen de coalitie. Geert Wilders brengt symbolisch de drachmen naar de Griekse ambassadeur terug... De ex-minister van Financiën, Wouter Bos, benoemt dat zo. Nou, ik, ik vond de actie van Wilders uh, vrij goedkoop. Uh, omdat hij geen oplossing bood, maar ook mensen, uh, mensen dom houdt. En ik, ik vind het echt de verantwoordelijkheid van alle politici... om mensen te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En dat gebeurde hier niet. Politici die de mensen vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Het klinkt als een geluid uit een andere tijd. Als VVD en CDA Griekenland door dik en dun willen blijven steunen... dreigt de gedoogpartner wat haar volgende stap zal zijn. Nou, dat we ons gaan herbezinnen op het gedogen van dit kabinet. Een jaar is het kabinet Rutte nu onderweg. Een vakantie is welkom. Herbezinnen, energie opdoen op weg naar een nieuwe Prinsjesdag. Gelukkig zijn er Kamerleden die de moed erin houden. Ik ben nu ongeveer een jaar Kamerlid. En nog steeds wel zo naïef genoeg om te denken dat ik nog wel wat kan veranderen in de wereld. Tros, Radio 1. U luistert naar Trotskamerbreed met vandaag drie Tweede Kamerleden aan tafel. Carola Schouten van de ChristenUnie, zij is financieel specialist voor haar fractie. Gerard Schouw van D66, in zijn portefeuille zitten Europa, integratie, immigratie en asiel. En André Bosman is bij ons, defensiespecialist van de VVD. We hoorden zojuist een Kamerlid zeggen naïef genoeg om te denken dat je nog wat kunt veranderen in de wereld. Toen moest u alle drie een beetje lachen, maar geldt dat voor u alle drie ook nog wel, mevrouw Schouten? Ja, je moet uh, sowieso idealen hebben en ook uh, uh, nou, het idee hebben dat je nog wel dingen kunt veranderen in deze wereld. Anders moet je niet op die plek gaan zitten. Maar mag je dat ook naïef noemen? Nou, naïef. Uh, je kunt op een heel kleine, kleine terreinen vaak wel wat doen. Maar de wereld veranderen, die illusie heb ik niet dat ik dat doe. Nee, u, u moest ook een beetje lachen, hè, meneer Bosman. Hey. Ging op, uw partijgenoten was ja. Die. Ja. Ja. Ja. Nee, de dat. Ja, de wereld veranderen, dat is heel lastig. Um, zelfs Nederland veranderen is, is heel lastig. Maar het, het mooie ervan is, um, je moet niet denken dat je het in je eentje kan. En dat is het mooie, we zitten met 150 uh, collega's, 149 dan... Uh, waarbij je moet zeggen van, hoe gaan we gezamenlijk toch aan de slag? Het, het idee dat je het in je eentje kan, dat is inderdaad een illusie. Ja, maar goed, het is toch wel lastig... want u bent natuurlijk wel verdeeld als coalitie en oppositie. En de oppositie moet in deze uh, uh, vaak ook samen optrekken. En gek genoeg is dat vaak samen met de coalitie... in plaats van daar tegenover, meneer Schouw. Ja, dat, uh, dat klopt. En, dat, en niet op de, de minste terreinen, ja. als je kijkt naar uh, Europa... Uh, als we kijken naar het hele buitenlands beleid, ja, daar is, uh, Kundus, daar is, daar is de regering sterk van? afhankelijk van, uh, van de oppositie. En dat stelt ook de oppositie elke keer voor de vraag van, uh, willen we de, uh, het kabinet wel aan de meerderheid helpen? Want u krijgt er vaak weinig voor terug. We krijgen er Eigenlijk te weinig voor terug, zou ik willen zeggen. De premier heeft natuurlijk grote woorden gesproken... Uh, toen die werd geïnstalleerd als premier. Hij heeft gezegd ik uitgestoken hand... en dit is goed voor het dualisme en goed voor het land. Nou, enfin, U kent het wel, die ronkende woorden van de premier. Uh, alleen als ik nu een jaartje terugkijk... dan denk ik, nou, bij de echte belangrijke dingen... bijvoorbeeld de discussie die we de afgelopen weken hebben gehad over de zorg... ja, dan uh, is het toch heel erg moeilijk voor de oppositie... om dingen uh, bij te stellen, omdat alles is afgekaart op maandag in het torentje. En dat is jammer. Uh, aan de andere kant vinden wij... Maar misschien wij... moet u dan uw strategie wel bijstellen. Want zolang u braaf de coalitie blijft volgen... en mee blijft doen... Nou, kijk, de coalitie het gaat natuurlijk over... ook. Dat is kassa. Ja, ja. Binnen. Maar het gaat over belangrijke onderwerpen. Als we het hebben over Europa... als we het hebben over uh, de redding rondom de, de euro... het buitenlands beleid... Ja, dan zit D66 zo in elkaar... dat we daar geen politiek spelletje uh, over gaan spelen. We hebben daar als partij... een hele duidelijke koers uh, over pro-Europees, uh, uh, samenwerking in het buitenland... ook als we moeilijke beslissingen moeten nemen, zoals rondom koendo's. ja, dan doen we dat. En dan is het niet zo dat we zeggen van... ja, we laten het kabinet nou maar eens vallen op, uh, op dat punt. Nee, dan prevaleert toch echt de inhoud boven maar het politieke spel. Is dat niet lastig? Ook met name tegenover uw achterban, mevrouw Schouten. Want uh, u, u zit daar in de oppositie. U zit daar ook om de dingen voor elkaar te krijgen die uw partij belangrijk vindt. Toch gaat de oppositie vaak mee met de coalitie. Is dat niet lastig? Zou dat niet tot een strategieverandering moeten leiden? Nou, Zonder voor, dat nou meteen een politiek spelletje te noemen. Voor het, wat, wat de Christenen betreft, kijken wij altijd uh, bij elk voorstel uh, naar de eigen inhoud. Wat vinden we daarvan? En uh, kunnen wij daarin mee of niet? Past het ook binnen ons programma? Uh, past het in, het in de visie die wij hebben voor Nederland? Hoe het beter kan? Um, dus in die zin zitten wij niet te. Te rekenen of die spelletjes te spelen van uh, jongen, nu kunnen we het ze moeilijk gaan maken of wat dan ook. Nee, elk voorstel wordt echt beoordeeld op, op, ja, op zijn eigen merites. En, en of dat wij daarin mee kunnen gaan. Ja, maar goed, dat klinkt toch heel erg braaf. Nou, dat kwam nogal. Maar. Ah, fijn. <laughs> um, het is natuurlijk wel een feit dat de coalitie uh, af en toe zich ook wel redelijk arrogant opstelt richting de oppositie dan. Omdat je wel merkt dat op hele moeilijke beslissingen, inderdaad, wij uh, wel gevraagd worden om daarin mee te gaan. Um, en de coalitie. Uh, ja, zou daar ook wel een... een, een, een... Geeft daar weinig voor terug, zegt u daarmee? Nou, in ieder geval luisteren naar een aantal voorbeelden. Inderdaad, het, het, het zorgdebat wat we afgelopen week hebben gehad... het rondom de PGB... daarin uh, doet uh, mijn partij dan ook een aantal voorstellen... van kijk er nou eens naar om dat te verbeteren. Dat wordt breed gedragen vanuit de zorg. Die plannen komen zelfs vanuit de zorg zelf. En uh, de coalitie zegt dan... nee, ja, sorry, dit is het, uh, we gaan het niet doen en uh, klaar ermee. Ja, dus u ziet dus niet veel van die uitgestoken hand? Dan? Nee, uh, ik weet nog dat Rutte inderdaad in het begin zei... van uh, ik, ik geef een uitgestoken hand en uh, ik, ik zal de oppositie daarin meenemen. En eigenlijk hebben we daar het afgelopen jaar... toch niet zo heel veel van ja. gedreven. Ja, Ik wilde eigenlijk nog één ding, één ding even op aanzetten. Want, ja, want <laughs> ja, we staan ook achter elkaar op de stemmingslijst. Ja, schouten, schouten. <laughs> ja. um, wat, wat, wat echt opvalt is... Uh, juist op die moeilijke punten dat de coalitie dan bij elkaar blijft... dan komt er ook een soort, soort grijns vanuit de coalitiebankjes... naar de oppositiepartijen. Van hier slaan jullie toch geen deuk in een pakje boter... En dat doet wel extra pijn. En eh, ja, zoals wij nu het jaar evalueren... hoop ik ook dat de coalitie het jaar evalueert En dat ze toch ook daar een conclusie aan verbindt... van zo moeten we dat volgend jaar niet meer doen. Ja. Volgend jaar komen de echte maatregelen. En dan zullen ze ons hard nodig hebben... En als er dan weer zo'n cynische grijns uh, naar de oppositiepartij komt... ja, dat uh, is niet echt bevorderlijk voor de samenwerking. Maar geeft u hiermee ook een waarschuwing af? Want uh, u bent vice-fractievoorzitter. U praat hier dus heel veel over met Alexander Pechtold, neem ik aan. Heeft u voor uzelf ook een soort grens gesteld... waarbij u zegt van nou, op dat en dat punt... daar uh, accepteren wij die, die nou, grijns het, niet meer? Het, het, het, is wel een, het is wel een duidelijk signaal. Kijk, als de premier zegt uitgestoken hand... Als we na een jaar kunnen concluderen dat op de onderwerpen die het er echt toe doen uh, in dit land onderwijs uh, zorgt, dat die uitgestoken hand helemaal niks voorstelt en dat er nog een soort negatieve beloning van een grijns en cynisme achteraan komt, ja, dan is natuurlijk een keer uh, ja, maar de, de, de, to to de tolerantie waar, op. We gaan het de keer in. We gaan het een keer in. Is het krediet, krediet op wat, wat u, moet, u betreft? En, nou, krediet op, dat is een beetje te zwaar. Uh, maar ik probeer gesteld. een beetje maar is, te pijlen waar maar het is grens, wel een, ongeveer. Het is wel een duidelijk signaal. Het is wel een duidelijk signaal. Kijk, die uitgestoken hand moet echt wel wat gaan voorstellen. Uh, dus ik. Neem aan uh, dat ook de coalitiepartijen dat ter harte gaan nemen. Ja. Ja. Meneer Bosman, ja. uh, u zit uh, namens de VVD in de Tweede ja. Kamer. Heel even, de, U zit dan misschien comfortabel in die coalitie. Maar het lijkt me voor u toch af en toe ook lastig. Want u, ook als VVD, moet af en toe met de samengeknepen billen zitten. U moet toch ook maar zo uh, akkoord gaan... met uh, dat de zondagssluiting uh, op sommige punten uh, ja. niet doorgaat. Er zijn andere dingen ja. waar u toch als liberale partij... moeite mee zult hebben in deze coalitie. Althans met de steun die u nodig heeft... Van uit bijvoorbeeld de SGP. Ja, maar zolang er geen partij is die een absolute meerderheid heeft... zal je altijd concessies en compromissen moeten sluiten. Dus dat is, dat is het, wel het lastige als je um, de politiek inkomt. En dat is vaak het meest moeilijke om uit te leggen naar je achterban. Maar dat is wel belangrijk om te blijven uitleggen. Ten aanzien van het, het cynisch lachen... Um, ik, ja, ik vind het jammer. Ik, ik ben er persoonlijk ook geen... U lacht nooit cynisch ja. naar meneer Schouw? <laughs> nee, dus er, zijn wel, er komen wel moties voorbij dat ik denk van... joh, we gaat het over? En dan, dan wordt er wel over en weer wat gelachen. De laatste... Motie wat uh, breed over werd gelachen was over die uh, wat was het, 35%, 35% procent, het, Nederlandstalige muziek. Ja, dat viel ons uh, ook op, op, dat u op daar Radio allemaal zo 2. moest lachen eigenlijk. Want dat is toch wel een vrij ingrijpend besluit. Dan, daarmee mengt de politiek zich in de inhoud in radioprogramma's. Je ja, moest daar aan, erg om lachen. Ja, maar aan de andere kant zeg ik ook van... Uh, besteed er maar eens aandacht aan. Uh, doe dat nou maar eens. Op, mm. op heel veel landen om ons heen wordt het ook gedaan. Zeker ten aanzien van de Nederlandse taal en Nederlandse cultuur. Daar mag je best trots op zijn. En dan, uh, u vindt het niet erg dat de politiek zich mengt in de inhoud van radioprogramma's? Die op programma's. Daar gaat het nu om muziek, maar het zou bij wijze van spreken straks ook over de journalistiek kunnen gaan. Nee, maar vindt dat, dat de politiek dat wel mag? Ik bepaal niet wat u moet draaien, alleen ik zeg uh, 50% Nederlandse product. En, en kijk eens naar het Nederlandse product en wees dus eens trots op dat Nederlandse product en doe er eens wat mee. En voor de rest uh, zijn er genoeg genres in het hele Nederlandse product om uh, aan ieder wat uh, ieder wens te voorkomen. Maar goed, nou, ik, ik, ik ervaarde die motie over die Nederlandse muziek, wat je er ook inhoudelijk van mag vinden. Als uh, ja, een soort, soort, soort, soort, soort uitruildeal tussen uh, de drie partijen die dit kabinet steunen. Jij krijgt in Nederlandstalige muziek, jij krijgt dit, jij krijgt dat. Uh, en dan gaan we daar eens fijn uh, als blok over stemmen. Ik vond het in nou. Voor niet... voor dan zijn ze er blij mee waarschijnlijk. Ja, maar kijk, ik vind uh, ook als je een politiek bedrijft, dan gaat het echt om, om, om serieuze zaken. Uh, en dit, dit was echt zo'n ding waarvan ik dacht... ja waar, heb, waar heeft dit nou voor nodig? Ja, en goed. ik heb ook menig VVD'er gesproken afgelopen week... die zei nou ja, oké, okay, heeft de PVV ook weer wat. Nou, maar nogmaals, die, die stemming viel in, in hetzelfde blok... als waar echt hele grote ja. punten rondom ja. de zorg. rondom uh, En dan vind ik het nou ja, bijna cynisch... dat we dan uh, met z'n allen zo'n motie gaan aannemen... terwijl op dat moment, op hetzelfde moment... er voor heel veel mensen in Nederland... hele grote keuzes worden gemaakt die enorme invloed hebben. Ja. En dan denk ik, ja... Misschien dat is misschien de reflectie die Hille dan misschien nog wel eens een keer terecht kan zeggen. Laten we eens echt met, ons, met, met elkaar bekijken waar we echt uh, belang uh, aan moeten. Uh, in, Wat we ja, echt waar belangrijke echt belangrijk onderwerpen vinden zijn. Ja. En waar we ons hard voor willen maken. En dan zijn dit allemaal dingen waarvan ik denk, nou ja, Goed, laten wij het dan over serieuze dingen hebben. Want anders zitten we hier straks ook met opgestoken duimen en de aanstekers nog net niet aan. Vanwege de Hollandse muziek die er gedraaid gaat worden. De eurocrisis, de Griekse crisis. Mevrouw Schouten, een paar weken bent u pas in de kamer. U viel met uw neus in de boter. Want u maakt in deze ook nog eens een keer het verschil. Wel of niet steun aan Griekenland. Daarin heeft u een hele belangrijke stem. Wij hebben een aantal weken geleden, dat viel bijna gelijk met het moment dat ik in de Kamer kwam, kwam de vraag vanuit het kabinet of dat weer een nieuwe leding aan Griekenland verstrekt zou worden. Toen heeft mijn fractie, we hebben met elkaar een heel inhoudelijke discussie gehad van is dit nu weer de weg die we moeten gaan. Um, toen hebben wij besloten, wij trekken een streep. Dit is niet de manier waarop we continu de Grieken blijven helpen. Um, U pleite um, wij pleiten voor een deel kwijtschelden. kwijtschelden van de inderdaad. Dus wij zeggen ook niet van handen af van de Grieken of iets dergelijks. Wat ook wel gesuggereerd is. Wij hebben gezegd: kies nu een andere route. En dat is een route waarin je nu een deel van de schulden gaat kwijtschelden. Dat doet ons ook pijn. Maar dat helpt wel om de Grieken in ieder geval de eigen economie weer op gang te trekken. Omdat ze nu heel veel rente en aflossing betalen. Maar wat is de volgende stap? een deel van die schulden kwijtschelden. En wat vindt uw partij nog meer? Dat, wij, nou, dat nu dus weer een nieuwe lening verstrekken niet de weg is. Je gaat nu een deel kwijtschelden. De Grieken krijgen daardoor de mogelijkheid... om een e eigen economie weer op te gaan bouwen... Um, en als je zo, maar een nieuwe lening zoveel... zit wat u betreft niet in? Nee, want dan stapel je eigenlijk weer... dan los je schulden uh, op met schulden. Als er iemand in de, in de schuldsanering zit... dan zeg je ook niet, hier heb je nog een zak geld. Alsjeblieft, uh, daar kun je je oude schulden mee aflossen. Nee, dan zeg je, uh, we gaan eens even om tafel zitten. Wat is er nodig uh, om jouw gedrag te verbeteren? Dat is ook zeker nodig bij de Grieken. Een, schuld, dat, uh, een soort van schuldhulpverlening zoals we die in Nederland ook hebben. Maar dan kennen. gaan we dus inderdaad ook met... Bijna. met nou, we gaan ook wel met uh, de schuldeisers om tafel om te kijken... Ja, hoe zorgen we ervoor dat die persoon echt weer de weg omhoog vindt? Um, en dat u uiteindelijk uh, toch niet met z'n allen helemaal uh, al uw geld kwijtraakt. Een deel kwijtschulden. Zorgen dat iemand zijn gedrag verbetert. Dus dat de Grieken ook echt belasting gaan heffen, dat soort zaken. Ja. Um, en dan uh, de weg naar boven weer vinden. Zodat ze zelf uit de eigen economie. de eigen economie weer op gang kunnen trekken. Dat ja, voor, voor, voor Griekenland, wat natuurlijk een heel moeilijk en ingewikkeld dossier is. Waarbij we ons ook natuurlijk belazerd voelen. Uh, door de Grieken van het afgelopen jaar. Maar dat gevoel moet je niet laten domineren... als je kijkt naar het oplossen van het probleem. Kijk, voor D66 gelden eigenlijk twee dingen. Eén is uh, Europese solidariteit. Dus je moet elkaar helpen. Goede en slechte tijden. Maar kost wat kost? En twee is... Kost wat kost ja, wat u betreft? Mijn tweede punt is met verstand uh, naar die zaken kijken. Er wordt afgesproken dat Griekenland uh, kan lenen vanuit verschillende Europese landen, maar wel onder voorwaarden. Voorwaarde is hele strenge sanering. Uh, daar loopt een besluitvormingsproces binnen Griekenland. En dat gaat niet vanzelf. Dat kunnen we allemaal volgen via radio en televisie. Nou, laten we daar ook even de cijfers bij noemen. Het gaat om bezuinigingen van 28 miljard euro in vijf jaar. Even ter vergelijking. Nederland moet 18 miljard in vier jaar... Uh, bezuinigen. Het is me nogal niet een bedrag. 28 miljard, is dat realistisch? Het bedrag is heel erg hoog. Ook ja. moet er nog geprivatiseerd worden. Ik geloof dat er voor 50 miljard aan tafel zilver moet worden verkocht. De lonen van ambtenaren zijn met 20 procent gedaald. De pensioenen zijn uh, gedaald. Dus dat is echt gigantisch. Maar vanuit Nederland is het uh, ontzettend belangrijk... om druk op de ketel te houden, ook uh, bij de Grieken. D66 heeft al wat gezegd. Wij gaan niet een verhaal vertellen dat het Nederland geen geld gaat kosten. Nee, misschien gaat het ons geld kosten. Maar het is nu echt veel te vroeg om al te spreken over het kwijtschelden van schulden. Nee, laat de drukte maar stevig opstaan. Ja, en wat dat betreft vind ik ook dat minister De Jager een, een, een, een hele sterke uh, job heeft, zou je kunnen zeggen... om en ook trok... die druk op te blijven voeren. Ja. Ja. Ja, die... ja, nee, want... Bosman, heel even daarover. Nee, want... Klopt, want het praten over het, uh, <coughs> het wegzetten van schulden... of het, uh, het, uh, het kwijtschelden van schulden... dat is, moet absoluut nog niet, niet aan de orde zijn. Um, nog niet? Dus N het gaat straks wel komen? Nee, maar waar het om gaat... Wat is... u betreft helemaal niet, meneer Bosman. Ik, ik u u, u begin... zou dat verkeerd belonen vinden? Van, ik begin nu met niet, absoluut. Dat is, dat is niet aan de orde. Um, Waar heb je dat geld dan wel voor nodig? Om uh, die hele economie om te draaien. Op een andere manier uh, in te richten. Waarbij je moet zeggen. van Ik moet uh, zaken op afstand zetten. Zoals luchthavens, zeehavens. Al dat soort zaken privatiseren. De, de spoor, dat soort zaken. Heb je geld voor nodig. Ondertussen moet die economie ook blijven draaien. Dus je kan niet zeggen. Ik stop er geen geld in. En regel het zelf maar. Want dat, dat geld zit niet in die economie. Dus je moet daar wel geld in stoppen. Maar met harde voorwaarden ben ik het helemaal met de schouw eens. Harde voorwaarden uh, en uh, het kwijtschelden van schulden is absoluut niet aan de orde op dit moment. Ja. Die harde voorwaarden die gelden nu ook al. Want het IMF, daar zit al bijna 100 miljard in uh, Griekenland. Dus het IMF heeft ook daar al hele zware druk op Griekenland om die hervormingen door te voeren. Daar staan wij ook achter. Het is wel... Uh, opmerkelijk afgelopen week zei de Jager nog in het debat... Uh, we hadden het over het privatiseren van, uh, van die staatseigendommen. Het zei, de, ja, er is nog wel een klein probleempje... want in uh, Griekenland hebben ze geen kadaster... dus ze weten nog eens van wie al die eigendommen zijn. En dat tekent de situatie al in dat land. Het is geen land zoals Nederland waarin alles goed georganiseerd is. Toch waarin wel belastingen... bij Europa terechtgekomen. Ja, en maar dat is niet dankzij de ChristenUnie. Want wij hebben het is niet om ons even op de borst te slaan... maar we hebben wel toen gesignaleerd... de Griekse economie en de Griekse stelsel... dat functioneert nog niet goed genoeg om bij Europa te komen. En toen hebben wij met CDA, ChristenUnie, SGP... zijn de drie partijen gezegd van laat ze nou niet toe... want het gaat mis. Dat hebben andere partijen toen gezegd... nou, dat komt wel goed... Ja, en daar merken we nu wat daar nu het resultaat van is. je spijt van, meneer Schouw? Nou ja, we hebben nooit goede cijfers gekregen van de Grieken. Nee, dat is waar. Uh, ja, dat is wel waar. Je dus de, de Grieken... bent belazerd, zei u net al. Ja, precies. En uh, kijk, dat is gewoon een constatering. En dan kan je daar kwaad over blijven, uh, blijven zijn. Alleen dat helpt niet. Want je moet dat economisch probleem uh, oplossen. En ik vind, zoals we dat nu met de Grieken doen... Uh, dat is eigenlijk de best mogelijke manier. Een ander alternatief is er niet. We moeten die Grieken strak aanpakken. En als je nu... Ja, dus eigenlijk de spanning een beetje los zou laten... Ja, dan komen we er nog weer een aantal problemen aan. Spanje, eh, Portugal, Ierland. Eh, dus echt een heel strikt financieel beleid. Onder voorwaarden, keihard saneren eh, die landen. Ja, en Dan heb ik de overtuiging ja, dat noemt, het wel weer goed komt. U noemt zelf Ierland, Portugal, Spanje. Deze week kregen we daar ook weer cijfers van. 40% van de Spaanse jongeren is werkloos. Ja. Wat staat ons nog te wachten in Europa, meneer Bosman? Nee, maar... Uh, we moeten het ook Europees oplossen. Daar ben ik helemaal met hem eens, uh, met uh, meneer Schouw. Dat we uh, breder moeten kijken en niet, niet alleen per land. Uh, Nederland komt zometeen mensen tekort. Dus als er uh, van de Spaanse jongeren 40% werkloosheid uh, is dan is het ook een kans om dat in Europa op te lossen. Maar dan moeten we wel met open blik en open uh, mind, zal ik maar zeggen... kijken naar de problemen die er zijn in Europa, om dat ook op te lossen. We maar, zijn nu wel... Wacht even, want u zegt toch twee interessante dingen. Nederland komt straks mensen tekort... Ja. en we moeten met een open mind kijken naar ja. de werkloosheid onder jongeren in Spanje. Ja. Wat zegt u daarmee? We hebben in Europa de vrijheid van uh, verkeer. Dus mensen kunnen gewoon uh, door Europa heen reizen om te zeggen van ik ga werk zoeken. Eigenlijk nodigt u ze uit. Als ze uh, iets bij, bij kunnen dragen aan de Nederlandse economie... als ze zometeen mensen nodig hebben, als ze een goede opleiding hebben... als ze positief mee willen werken, dan is iedereen van harte welkom. Iedereen vanuit Europa is van harte welkom. Ja. Verder dan Europa ligt even anders misschien, maar... Ja, maar goed, ook dat zijn mensen, als ze zich... Um, de taal eigenmachtig maken... als ze in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de economie... als ze een positieve instelling hebben naar het, de Nederlandse samenleving... Zijn, is, is iedereen van harte welkom. Ja. Nou, ik ben wel heel vreugd. Dit geluid te horen overigens van de, van de VVD. Want dit gaat toch wel heel erg in tegen de lijn... die eigenlijk nu door dit kabinet wordt gevoerd... waarbij gezegd wordt van ja, nee alle deuren, ramen dicht... we zorgen dat iedereen eruit gaat. Uitspraken van Verhagen afgelopen week ook in de krant. Um, betekent dit nu een, een wissel van de VVD op dit punt? Nee, absoluut niet, want ik was heel duidelijk. Yeah dat mensen die eh, economische vluchtelingen, dat soort zaken... mensen die niet van plan zijn om zich aan te passen... mensen die geen behoefte hebben om deel te worden van de Nederlandse samenleving... ja, daar moeten we toch afscheid van gaan nemen. Maar werkloze Spaanse jongeren, als duidelijk. zij hier iets zouden kunnen doen... dan zegt u, die zijn bij ons welkom. Ja, maar uh, binnen de regels, ja, binnen, binnen de voorwaarden ja, die we hebben natuurlijk. Ja. Sorry, Geert, u noemde het net een economisch probleem... waar we uh, mee te maken hebben in deze hele Griekenland-kwestie. Meneer Bosman, het is ook een politiek probleem... al of niet steun verlenen aan Griekenland, want uw gedoogpartner... De PVV ja. heeft ja. gezegd: uh, uh, Wij gaan ons herbezinnen op het gedogen van dit kabinet. als hulp aan Griekenland betekent dat wij hier extra moeten gaan bezuinigen. Ja, maar dat, dat is toch een lastige positie. Ja, maar het is, is een beetje een U-bocht-constructie. waarbij ze zeggen: van: Als het geld wat wij in Griekenland zouden moeten stoppen. zou leiden tot een bezuiniging op de Nederlandse begroting. En dat is nog niet aan de orde. Um, daarbij. Het, het, het ligt er een beetje aan welke uh, toekomstgedachte je hebt ten aanzien van steun aan Griekenland. En als je zegt van nou laat Griekenland maar vallen. En het wordt een harde landing en het loopt uit de hand. Want dan ben ik ook heel benieuwd wat de PVV dan zegt. Als het dan zegt van ja maar het loopt financieel volledig uit de hand. Neemt de PVV dan ook die verantwoordelijkheid. Als u zegt u bocht, dan, dan zegt u eigenlijk moet je zo nou ja de soep wordt niet zo heet gegeten. Nee nee nee uh, maar dat is het is niet een directe link. Niet als wij geld geven aan Griekenland. Maar het gaat erom als er geld naar Griekenland gaat... en dat zou een bezuiniging moeten uh, betekenen op de begroting. En, want daar gaat het namelijk om. Het is een afspraak tussen de, uh, over de begroting die we hebben met de PVV. Dan, dan gaan zij uh, eens nadenken over de gedoogconstructie. Ja. Dus, um, maar... Ten aanzien van hoe je omgaat met Griekenland en hoe je dat wil gaan laten landen. Want dat is het allerbelangrijkste. Het moet gaan landen op een, uh, op een goede manier. En ben ik van mening dat je daar uh, een beetje steun aan moet verlenen. Om dat op een goede manier te, te laten landen. Met strikte voorwaarden. Ja, Gerrit Schouw? Ja, het is natuurlijk. Ja, ik, ik vind het bizar wat de PVV doet. Geen cent naar Griekenland. Uh, en, en ze maken de minister-president uit voor ezel. Want die heeft het verkeerd gezien. En de minister van Financiën deugt ook niet. Want die heeft de verkeerde besluiten genomen rondom Griekenland. En dan zie je weer de minister-president die verdedigt zijn besluiten te vuur en te zwaard. Uh, maar de PVV komt eigenlijk niet met een, met een conclusie. Dus die staan wel te schelden en te roepen en geen cent naar Griekenland. Uh, maar als je dan zegt: van ja, maar wat betekent dat nou? Uh, kom je met een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring? Dan komen ze dat niet. Dus ik constateer dat. Dat, ze dat, dus ook niet allemaal doen. dat is ook afgesproken. Geroep, toeter is. Uh, nou, er is deze week weer wat bijgekomen. En dat is dat ze hebben gezegd van nou we gaan toch nog eens nadenken over onze steun aan het kabinet als er een cent naar Griekenland eh, komt. Nou, net. En wij daardoor moeten bezuinigen. Tien minuten geleden hebben we denk ik met elkaar geconstateerd dat we eh, op termijn eh, misschien iets moeten doen aan het eh, kwijtschelden van schulden eh, aan Griekenland. Moeten eens kijken wanneer. Maar dan kost het dus geld. Nou D66 heeft dat ervoor over. Solidariteit en met verstand moet je dit land en Europa besturen. Dus ik ben benieuwd wat de PVV dan doet. Is deze hele kwestie ook een test voor Europa? Voor onze samenwerking met elkaar als Europese landen? U, u knikt meteen, meneer ja, Bosman. Ja, wat, wat het bijzondere natuurlijk wel is... is dat wij hebben de afgelopen tien jaar heel veel verdiend in Europa. Met z'n allen. We hebben echt... Uh, Europa was een, een, een bastion van welvaart. En dat is het nog. Laten en we het, vrede? Ja, laten we het wel zijn. Ook dus. uh, he, waar ook de bedoeling... waar ook ooit Europa dus, voor is opgericht. En nu komen we bij een test, bij een crisis... en dan zegt iedereen van... ja, nou, misschien is Europa wel niet zo goed... Maar het is juist weer louterend om soms door een crisis heen te gaan en te beseffen wat zijn de basiswaarden die we met elkaar afspreken en hoe gaan we met elkaar om. Als je nu al Italië ziet dat die uh, zonder, nou goed, er zal wel wat dwang achter zitten, maar uh, stevig gaat bezuinigen. En ook daar het besef komt van uh, je, je schuld maar op laten lopen is geen, is een heiloze weg. Ja, werkgeversvoorzitter Wintjes die zei deze week in de krant in de NRC: het is zorgelijk dat dit kabinet niet van Europa houdt. Herkent u dat, mevrouw Schouten? Ja, het, het kabinet het laat een beetje twee gezichten zien. Aan de ene kant roepen ze heel stoer als ze dan in, uh, bij Europa zei ja, de Rutte riep nog van ja, nou, ik doe het echt niet omdat ik solidair ben met de Grieken. Um, tegelijkertijd sturen ze er wel uh, heel veel geld naartoe. Um, hij zegt alleen van ik doe dat vanuit het belang van uh, de Nederlandse financiële instellingen. Dat is dus de norm kennelijk. Um, maar aan de andere kant laten we ook weer heel veel zaken uh, vanuit Europa... Gebeuren. Uh, er zijn, worden nu allerlei afspraken gemaakt... bijvoorbeeld om de economieën in Europa uh, te centraliseren... waarbij zelfs gesproken wordt over uh, Europese belastingheffing... Nou, dat gaat heel ver. En het kabinet laat, ja, die, die laat daar wel wat gebeuren. En die kijkt een beetje aan hoe het gaat. En dan zeggen we, ja, wees dan consequent. Als je, niet, als je zegt, dat zijn echt zaken voor de soevereine staten, de soevereine landen. Daar gaan we echt zelf over. Laat dan uh, dat geluid ook veel sterker horen in Europa. Laat maar een beetje zien kant, dat je echt van Europa houdt, Ja, zegt maar u tegelijkertijd daarbij. bijvoorbeeld afspraken op het milieugebied... die je juist wel over de grenzen heen moet nemen. Want dat heeft niet zoveel zin als je dat tot... Uh, tot de grens bij Venlo trekt. En dan zegt het kabinet, nee, ja, maar daar zoeken we zelf wel uit... hoe we dat gaan aanpakken. Dus het is continu heel dubbel wat daar gebeurt. Herkent u dat dubbele beeld? Nou, het, het is meer een enkel beeld. Uh, dit kabinet is gewoon euroceptisch. Ik kan het niet anders zeggen. Als je kijkt wat de inzet is van het kabinet... dat is, we willen ons miljard terug. Uh, het gaat voortdurend over geld. En geld op de korte termijn. Terwijl een visie op de lange termijn... Uh, Ontbreekt. Kijk, in, in de optiek van D66 zullen we naar een soort meer politieke unie moeten in Europa. Juist ook om de werkgelegenheid binnen de Europese Unie verder te versterken en te vergroten. We leven in een mondiale economie en daarin maakt Nederland echt niet meer het verschil. Uh, daarin maakt Europa het verschil en daar zou je dus ook beleid op moeten voeren. U, u, u, uh, in uw portefeuille zit Europa, ja. de Europese samenwerking. Ik neem aan dat u heel veel hoort, ook van uw collega's vanuit Europa. Hoe zou u de, de positie van Nederland in Europa op dit moment typeren? Nou, die is heel slecht. Die is heel slecht. Waar maakt u dat uit? Uh, omdat Nederland voortdurend eigenlijk met uh, gestrekt been Europa ingaat. Als het gaat om de, over de onderhandelingen uh, rondom de budgetten uh, voor de toekomst. Als het gaat om de handelingen over uh, asiel en migratie als het gaat om bijvoorbeeld zo'n puntje dat Europa zegt... laten we nou eens kijken of we de grondslag voor de vennootschapsbelasting. Uh, of we daar een gezamenlijke grondslag voor kunnen vinden. Dat doet ze niet voor niks. Waarom doet ze dat? Omdat Ierland een paar jaar geleden de vennootschapsbelasting enorm heeft uh, verlaagd. Dat betekent dat er toen heel veel bedrijven daar naartoe zijn gegaan. Maar leidde wel tot een fietsement van, uh, van Ierland bijna. En vervolgens kan Nederland uh, bijpassen. Dus het is heel verstandig om daarnaar te kijken. En dan, wat je ziet in Nederland is, is bij de regeringspartijen... en helaas ook uh, bij, bij de ChristenUnie... een soort natuurlijke reflex van... blijf van die belastingen af. Terwijl er is al een Europese belasting. En dat heet een douanebelasting. Dus dat is er al. Het Anne, principe is al geaccepteerd. Anne Bosman wil daar wel op reageren. U zit beurtelings te knikken en te schudden. Ja, nee. Dus, um, kijk, als ik het gevoel had dat Europa... het belang van alle Europeanen uh, ten doel heeft... maar ik zie daar weer... terwijl in heel Europa enorm... Hard gesaneerd. Uw eigen woorden. Hard gesaneerd moet worden. En een Europese uh, commissie die gewoon zegt... joh, we doen er nog wat bij. Dan zeg ik, dan heb je niet begrepen waar het om gaat in Europa. Dan heb je niet de geest uh, mee. En dan zeg ik van, snap dan zelf ook een keer... dat als je vindt dat je uh, geld binnen zou moeten krijgen... zelf aan de knoppen moeten kunnen draaien van je eigen inkomsten... dat ik dus niet nu het blij gevoel krijg... dat ze serieus en zorgvuldig met dat geld omgaan. Nee, maar het gaat even om het presenteren van de juiste feiten. Uh, want Deze week is mijn voorstel van de Europese commissie gepresenteerd over de budgetontwikkeling 2014-2020. Eh, Heel even, budgetontwikkeling. Uh, de, uh, van de, uh, men wil het budget met 5% to, procent verhogen. To, ja, alleen ja. daar, daar dan moet je dus mee. iets bij zeggen, want dat is 5% in 7 jaar. Dat is niet 5% per jaar, maar 5% in 7 jaar. Dat is dus lager dan de budgettoename hier van, in, van Nederlandse budgetten. Dus de, de begrotingsgroei in Nederland is geloof ik 2%. En als je dit... Uh, uh, 5 gedeeld door 7 is echt minder. Dus het valt echt mee. Zegt ja, u het valt, eigenlijk. En daarmee wordt een beeld gecreëerd. Alsof, alsof Europa weer is een ja, en in en Of hollen we gaat. er allemaal achteraan en zeggen 5%, 5%, wat een schande, wat een schande. Uh, maar het is dus veel lager, dat is één. En twee, er komen meer taken bij. Neem bijvoorbeeld de, de problematiek van de grenscontroles. We willen allemaal dat de buitengrenzen van Europa goed en streng gecontroleerd worden. Dat er niet te veel. Uh, illegale uh, Europa binnenkomen, vinden we allemaal goed plan. Ja, dat moet wel betaald worden. En dat moet uit deze pot komen. Ook willen we allemaal dat Europa meer investeert in kennis, onderwijs en onderzoek. Omdat we er eindelijk wel achter zijn dat je onderzoek niet in je eentje kan doen als Nederland. Maar dat het beter is om dat gezamenlijk te doen. Ja, dat, dat kost nou eenmaal geld. En dan is het eigenlijk een beetje voor de bühne... hoor ik u tussen de regels doorzeggen. Om daar heel erg tegen te protesteren. En weet u wat helemaal kwalijk is? Wat helemaal kwalijk is, is dat dit kabinet. Te weinig inzet op het verminderen van de enorme grote budgetten van landbouw en de cohesiefondsen. Want daar zit het grote geld. En daarvan zegt het kabinet, nou ja, als die fondsen ongeveer gelijk blijven... Uh, zeg, zeg heel even kort wat de cohesiefondsen zijn. Cohesiefonds is eigenlijk dat je uh, geld van de rijken naar de arme landen uh, brengt. Dat is eigenlijk een subsidiefabriek, niet zo efficiënt. Dat wil D66 graag afbouwen. Alleen het kabinet zegt, nou, we vinden het eigenlijk wel prima. Dus ik vind echt dat het kabinet hypocriet is op dat punt. Uh, heel, heel even kort een reactie van Bosman. Omdat u als kabinetspartij zo wordt ik, aangesproken. Maar ja. mevrouw Schouten, ik wil u daar ook nog over ja. horen. En, um, het, het oplossen van dat probleem is natuurlijk heel lastig. Omdat je een consensus moet hebben met alle, alle partijen die erin zitten. Je moet het met elkaar eens zijn. Je moet er, ja, wil je dat gevecht nu gaan voeren? Of zeg je van nou, um, dat is iets wat we op de lange termijn moeten gaan voeren. En ik kan me zo voorstellen, je zegt van nou, dat is op dit moment niet aan de orde. Dat, je krijgt het niet voor elkaar. Um, la, laten we dan de dingen bevechten die we wel kunnen behalen. Mevrouw ja, Schouten? Wat mij opvalt, in, we gaan nu heel erg de discussie echt alweer op, de, op, de, op de zaken van de belastingen, pensioenen, wat dan ook. Maar eigenlijk zou je de eerste vraag moeten stellen, wat wil je nou eigenlijk met Europa? En die vraag hoor ik eigenlijk veel te weinig. Wat, wat is onze visie, uh, wat Europa zou moeten zijn? En wat de ChristenUnie betreft, hebben wij altijd gezegd van uh, samenwerken binnen Europa is, is goed. Dat is zelfs noodzakelijk. Omdat het inderdaad gewoon, uh, je hebt heel veel problematiek die over de grenzen heen gaat. Maar dat betekent niet dat je gelijk uh, met z'n allen een soort Verenigde Staten van Europa hoeft te organiseren. En dat is waar D66 heen wil. Politieke Unie. Ik zie nu dat, dat, dat uh, eigenlijk Europa ontzettend ver ook van de burger afstaat. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd in het Europees parlement door parlementariërs daar. Dus het is een, een, een, een ontwikkeling waarvan je ziet... Nou ja, Europa ligt wel gelijk bijna tot op het niveau. Het is een beetje flauw, maar je hebt... Een, uh, bijvoorbeeld gaan ze nu al zeggen... dat uh, hoeveel fruit er bijvoorbeeld op de scholen in Nederland gegeten moet worden. En dan denk ik ja, maar dat wil je toch ook niet met een, met een Europa op deze manier. Nee. En Dat moet D66 ja. toch ook niet maar, willen. Maar dat zijn over, natuurlijk hele kleine dingen. Over het fruit, daar zijn we het snel over eens. Uh, maar nu even naar het grote. Het grote is dat we hebben afgesproken... we willen één monetaire unie. Uh, dat is de euro. En dat hangt echt één op één samen met het economisch beleid wat je voert. Dat economisch beleid wordt dan de politieke unie genoemd. En dat is binnen bepaalde politieke groeperingen echt een, een scheldwoord. En ook bij de christenunie. Want uh, de heer Slob heeft een tijdje geleden een motie ingediend. Uh, jammerlijk gesteund door een meerderheid van de Kamer. Om, uh, geen, om, om de, de nationale soevereiniteit... Te behouden, dus om er geen politieke unie van te maken. Terwijl ik denk, je moet juist het economisch beleid van de landen veel meer op elkaar afstemmen. Juist in het belang van die sterke uh, e Euromunt. Het is echt voor mij zo verschrikkelijk logisch dat ik niet snap waarom andere politieke partijen... Nou, ik snap Je ziet, ziet nu dat er twee dingen gebeuren. In Europa loopt nu de discussie over uh, of je sancties moet opleggen... als lidstaten zich niet houden aan afspraken op economisch terrein... die we gemaakt hebben. Wat gebeurt er? Duitsland en Frankrijk willen dat absoluut niet. Zij waren ook degene die die, die regels als eerste aan hun laars lag. Al heel snel, en toen hoorden dus, we daar niemand over. Dus er is nu een soort illusie alsof wij met z'n allen dan... Uh, daar ook ons aan gaan houden. Maar je ziet nu al dat heel veel landen zeggen... ja, weet je, we kunnen wel afspraken spraken maken, maar het is prima. Ik doe dat toch niet en ik wil er ook helemaal niet op aangesproken worden. Dus een politieke unie lost dat probleem gewoon ook niet op. Nou. Goed, laat, laten we het niet al te lang in een, in een Europese discussie blijven, want er zijn eh, eh, nog zoveel andere onderwerpen waar we het heel graag over zouden willen hebben. Europa is natuurlijk wel heel belangrijk als het ook gaat om de opvang van vluchtelingen. Ja. U zei het er net al, meneer Schouw, de buitengrenzen moeten goed verdedigd worden. Dat kost geld, maar dat is ook binnen Europa natuurlijk een probleem. Waar gaan vluchtelingen naartoe en waar niet? Gisteren is er een een, een uitzettingsbrief uh, gekomen van de heer Leers. Ja, uitzetbrief moeten we okay. het eigenlijk noemen. Uh, uh, daarin heeft minister Leers gezegd uh, we, we gaan van drang naar dwang. Uh, mensen die hier binnen zijn gekomen en die eigenlijk niet horen, die gaan we uh, uitzetten op kosten van die mensen zelf. We gaan het ook strafbaar stellen. We gaan, uh, uh, nou ja, er worden allerlei regels nu aangetrokken waar ze eerder niet waren. Heel even over die uitzetting. Uh, uh, mevrouw Schouten, dat moet u denk ik toch als de Unie ook een beetje aan het hart gaan. Want het zijn wel mensen in hele moeilijke omstandigheden. Hoe kijkt u aan tegen die uitzetbrief? Nou, ik heb. Uh, Vandaag hoor ik uh, net dat er in Iran uh, nu een aantal uh, bekeerde moslims, die, die, die christen zijn geworden, dat er nu waarschijnlijk opgehangen gaan worden. En Nederland stuurt gewoon nog steeds mensen terug naar dat land die bekeerde. Uh, moslims die christen zijn geworden, sturen ze wij nog steeds terug naar dat land. Terwijl vandaag duidelijk wordt dat die mensen ja, de dood in de ogen kijken. Nou, Dan snap ik dus niets van een lijn die op, dit manier, op deze manier zo getrokken wordt. Ja. Minister Leers koppelt het zelfs ook aan ontwikkelingshulp. Uh, Hij mm -hmm. zegt van landen die uh, hun vluchtelingen niet meer terugnemen... Nou, dan gaan wij eens even kijken of wij daar nog wel ontwikkelingsgeld naartoe moeten doen. Ja. Vindt u van die koppeling, meneer Bosman? Heel verstandig. Uh, maak maar goede afspraken. En, en vaak is uh, geld dan een goede drijfveer. Om mensen toch tot uh, één keer te laten komen. Jongens, denk er nou om. Uh, als we afspraken met elkaar willen hebben, dan geldt het wel van twee kanten. Ontwikkelingshulpgeld, heb je het dan over. Meneer Schouw, u kijkt zorgelijk. Ja, kijk, als mensen uitgeprocedeerd zijn, dan, dan moeten ze weg. Dus daarin geef ik uh, leersgelijk. Alleen, er zijn heel veel problemen bij dat uh, wegsturen wegzetten van mensen. Nou, mevrouw Schouten uh, noemde net al een aantal problemen. Soms is het gewoon echt hartstikke onveilig in zo'n land. En minister Leers luistert daar uh, te weinig naar. Het tweede Maar punt, die, die koppeling aan die ontwikkelingshulpgelden, wat vindt u daarvan? Ja, het is een ideetje. Dat ideetje wisten we al, dat heeft hij al een tijdje teruggenoemd. En elke keer... Als ik hem daarna vraag, zegt hij, ja, we moeten het nog uitwerken. We moeten het nog uitwerken. Nou, we zijn weer een paar maanden verder. Ik, ik zie nu ook weer in die brief, we gaan het uitwerken. Het is natuurlijk hartstikke lastig. Uh, om daar echt, echt consequenties aan te verbinden. Ik zou hem adviseren om gewoon via de diplomatieke weg uh, dat te doen. Er zijn een aantal landen die zeggen, wij werken niet mee aan uh, de opvang van uitgeprocederen. Ja, dan moet je dat diplomatiek proberen te ja. regelen en niet te gaan dreigen met uh, de portemonnee. Met die uh, koppeling van dat ontwikkelingsgeld... zijn wij hier aan tafel ook eventjes bij de ontwikkelingssamenwerking terechtgekomen. En de koppeling daarvan met Defensie. Uh, minister Hille heeft vandaag of deze week in een speech gezegd in Brussel... er moet een einde komen aan de typische Nederlandse 3D-benadering. Samenwerking, Defensie, ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. Ja. 3D noemen we dat dan. Militairen moeten weer gaan doen waar ze voor zijn opgeleid. Meneer Bosman, u zei net van nou dat is heel goed hè? Die ja. duidelijkheid moet er ook zijn. U bent het daar helemaal mee eens? Nou, ik moet zeker even zien wat de minister nou precies bedoelt met het beëindigen van het 3D-beleid. Want het was in Afghanistan volgens mij heel succesvol. Uh, hebben we daar uh, goede resultaten mee bereikt. Aan de andere kant moet je wel kijken van, wat is nu die rol en die taak van de militair, om dat heel duidelijk weg te zetten. En dat je geen grensvervaging krijgt tussen uh, dat wat defensie besteedt aan allerlei ontwikkelingen binnen de landen, die we heel belangrijk vinden en ook helpen bij de militaire, militaire taak. Dat het eigenlijk ontwikkelingswerk zou zijn. En dat je dan op een grensvlak komt waardoor je eigenlijk steeds meer bezig bent met niet meer de specifieke taak van de militair en dat is, dat is een grensvlak waar we zeker even over moeten praten. Van, uh, hoe krijgen we, als we dat moeten doen... dan toch een stukje financiering vanuit ontwikkelingssamenwerking? u kijkt daar anders tegen. Ja, dan, ik. Weet je, ik begrijp het gewoon niet. Uh, die 3D-benadering is zeer succesvol. Wordt ook internationaal, wordt Nederland daar geroemd En daar wordt over gesproken. Zelfs als voorbeeld hartstikke genomen. Hartstikke goed als voorbeeld... Uh, en, en op een achternamiddag gaat minister Hiller naar Brussel en die zegt... nee, die 3D-benadering, uh, we moeten meer quick and dirty, snel erin en eruit. Ja, dat is een A, diametraal anders, kan het niet anders rijmen. Uh, B, dat ligt meer op het terrein van de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, om daar iets van te vinden. Dus ik, ik, ik begrijp dat gewoon niet. En C nog, de evaluatie over of dat nou goed heeft ja. gewerkt, moet nog komen. En dan is het een beetje vroeg om het al af te schaffen, mevrouw Schouten? Nou, ik hoorde je net wel wat interessant zeggen door de heer Bosman. Want ik denk dat dat namelijk ook de agenda is die erachter zit. Is dat er eigenlijk, uh, dat Hille zegt, als wij dat nog willen doen... dan moeten wij geld vanuit ontwikkelingssamenwerking daarvoor erbij krijgen. En dat is eigenlijk een, een, uh, een tendens die je wel ziet bij dit kabinet. Ontwikkelingssamenwerking zelf, uh, ja, daar... Hebben ze niet zo heel veel prioriteiten meer bij. Laten we daar dan dat geld inzetten voor het leger. Want dat zijn toch ook taken die daarmee te maken hebben. Ik denk, ja, spreek dat dan ook eerlijk uit. Dan weten we met z'n allen waar we aan toe zijn. Dan gaat het dus over geld gaat verschuiven niet zo... van het ene potje naar het andere Inderdaad. potje. Inderdaad. Ja, Bosbank ja. schip, nee. Nee, want dit, dit wordt wel heel simplistisch weggezet. Um, je hebt een militaire taak. Laten we daar duidelijk over zijn. Je hebt een militair gaat een, een gebied in, die moet daar bescherming bieden. Misschien zelfs geweld gebruiken, dat soort zaken. Dat is de militaire taak. Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden om te kijken van hoe krijg je nou toch een stukje leefbaarheid in dat land, waardoor ook de militaire taak wat eenvoudiger wordt. Een stukje service aan de, aan de bevolking, een stukje, misschien wel een hospitaal, weet ik veel wat Pas dat is. Ja, opbouw noemde tot nu toe. Ja, maar. Is dat dan de taak van de militair? Of zeg je van nee, dan, dan zou er eigenlijk een andere organisatie bij moeten komen. Dat je in de organisatie die Defensie heet, die steeds krapper wordt. Als je daar ook nog steeds meer tijd in moet gaan stoppen... om dat soort zaken ook nog een keer erbij te doen... wordt het steeds moeilijker en krapper. Dus de 3D-benadering ten aanzien van de filosofie kan nog steeds bestaan. Maar de vraag is of Defensie dat specifiek zou moeten doen. Ja, want omdat Defensie zegt... staat natuurlijk wel voor enorme bezuinigingen. Correct. 1 miljard moet er bezuinigd ja. worden, 12.000 ontslagen. Uw partij steunt wel die plannen. Ja. Ja. Wat houden we voor krijgsmacht over? Een uitstekende krijgsmacht. We, we hebben een hoge professionaliteit in de organisatie. Euh, zeer kundige mensen met goed materiaal. En om dat te blijven behouden moet je die bezuiniging helaas wel toepassen. Omdat je ook moet kijken naar welk materiaal ga je behouden. En welk materiaal ga je nog blijven gebruiken en in de toekomst gaan gebruiken. Mevrouw Schouten, wat voor defensie houden wij over? Een defensie die in ieder geval qua slagkracht een stuk achteruit gaat. En dat doet de ChristenUnie echt pijn. We hebben ook gezegd, uh, de, uh, alle uh, lof ook voor defensie zoals ze tot nu toe ook geopereerd hebben. De krijgsmacht is goed, maar dat zouden we vooral zo moeten blijven houden. Ook als je ziet hoeveel taken ze er nog steeds bij blijven krijgen. Wij zijn net ook in Libië uh, uh, doen we uh, operaties. Ja, dat betekent wat voor die defensie. Um, slagkracht. En als wij daar dan een miljard op gaan bezuinigen, dan moet je zeggen, ja, dan kan je een aantal zaken dus gewoon niet meer doen. Uh, terwijl wij... Tenzij groot geld voorbij komt en dat zou dan uit ontwikkelingssamenwerking, uit ontwikkelingssamenwerking kunnen. kunnen komen. Maar ja, wij hebben als Nederland ook gezegd, het staat zelfs in onze grondwet, dat wij uh, bijdragen aan internationale uh, vrede, stabiliteit, veiligheid. Ja, hoe dat dan samengaat met elkaar zie ik niet. En uh, ja, Ik denk dat juist die militair die daar rechtstreeks mee te maken heeft... dat het meeste voelt. Geef schouder ja, Ik op. maak me daar toch wel een beetje zorgen over. Over hoe dat gaat uh, bij Defensie. Kijk, er wordt een miljard bezuinigd. Nou, Dat is heel bijzonder. Want de WVD pleitte bij de verkiezingen nog voor juist meer geld voor Defensie. Maar het wordt nu uh, een miljard. En als je kijkt hoe die bezuinigingen vallen... Ja, dan is dat vooral toch samen te vatten van... we blijven veel doen, maar alles doen we een beetje minder. Dus echte keuzes uh, zien wij niet. En om even de link te maken met het, met het vorige uh, onderwerp Europa... waarom zou je niet veel meer in samenwerking doen uh, met de Europese landen? Waarom zou je niet veel meer een stip op de horizon zetten... In Europees leger? en zeggen, laten we nou op een termijn van 10, 15 jaar die kant op gaan? Maar de, het eilanddenken in Nederland... We hebben we het vandaag ook al over gehad... Ja, maakt toch eigenlijk dat we dadelijk weliswaar een breed uh, defensieapparaat hebben... maar erg uh, smal in zijn uitvoering en dat uh, ja, komt niet sterk over. We gaan de laatste minuut in. Uh, dit was de laatste zaterdag uh, voor het parlementaire reces. Wij zijn er natuurlijk volgende week wel gewoon weer. U zit na het vakantie uh, vieren ook weer gewoon in de Kamer. Verheugt u zich daarop, meneer Bosman? Absoluut. Ik kijk weer uh, heel, heel erg uit naar het komende reces... en de tijd met mijn vrouw en kinderen. Maar ik heb ook wel heel veel zin uh, na dat recess weer aan de slag te gaan. ben lekker gewoon aan de slag. Ja. Geld voor u ook, mevrouw Schouten, denk ik. Ja. Voor u gaat pas echt beginnen. Hè? Ja, maar ik ga nu ook nog een aantal weken waarschijnlijk nog wel door, omdat Griekenland nog wel even doorgaat. Maar uh, ik ga daar ook uh, echt met vol energie weer aan de slag. Het recessie is voor u iets anders dan een recess. Meneer Schouw, geldt voor u ook? En verwachting... ben je lekker aan de slag? Uh, lekker aan de slag. En verwachtingsvol kijken of die uitgestoken hand nou een beetje gevuld gaat worden, ja of nee. Zijn wij ook heel benieuwd naar. Dank voor uw komst hier alle drie: Carola Schouten, Gerard Schouw en André Bosman hadden wij aan tafel. Wij zijn er volgende week. Gewoon weer. Tot dan. Samen thuis. Samen trots. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Art. Over historische broederparen. Morgen de broers Gijsler Karel en Dirk van Hogendorp. En...